Ha, dag Gonda. Wat eten we vandaag? Rooie komendappelmoes. Mmm, heerlijk. Er is vanmiddag een heel deftige dame voor u aan de deur geweest. Ze heeft een brief voor u afgegeven. Een deftige dame? Voor mij? Ja. En ze was heel mooi en heel jong. Alsjeblieft, dit is de brief. Dank je. de heer Van Garderen. Oom vraagt mij u te berichten dat hij uw brief in goede orde ontvangen heeft. Het viel hem wat tegen, meende ik te merken. Ik dank u ook voor uw groeten aan mij en wens u het beste met uw studie. Uit uw brief begrijp, begrijp ik, dat ik dat u vreest om waardig te zijn voor, zijn voor het ambt van, van predikant. predikant. Ik kan me dat indenken, maar weet dat als u zichzelf waardig zou keuren, de Heer u niet zou kunnen gebruiken. Het geslacht van Garderen een hoorspelserie naar het gelijknamige boek van Barend Graaf. Vandaag hoort u het twaalfde deel, een dramatisch afscheid. Zegt met een torretje zout nemen, Odine. Oh, maar ik vind dat Baron van een heel verstandige dingen zegt, wel. Dank je, Dine, dank je. Nee, maar zonder gekheid, uh, brunesse. Als ik spreek over al die half-adellijke en steenrijke lieden hier in de omgeving van Utrecht, dan bedoel ik daar natuurlijk niet jou mee. Je hebt je sporen wel verdiend en je hebt de leeftijd bereikt waarop wel een welverdiende rust alles in zijn plaats is. Maar als ik hier in die omgeving mannen in de kracht van hun leven zie van 30, 40 jaar, die in de meest letterlijke zin niks doen, familie waarin van geslacht op geslacht wordt geteerd op een vermogen en waarin niemand iets uitvoert, dan zeg ik, dat is fout. Elke vorm van leven, ieder plantje, elk insect in de natuur heeft zijn taak en het gaat ten gronde zodra zijn taak heeft vervuld. En een mens die niets doet, die kan nog wel een poosje voortleven, maar zijn geslacht gaat eraan. De natuur wil dat zijn schepselen nuttig zijn. Het is alsof ik mijn vader hoor spreken, heer Van Heelsem. Alleen, er is één groot verschil. U spreekt steeds van de natuur, die ons een taak geeft. En vader zei, God geeft ons een taak. Tja, uw vader was dominee. Maar misschien bedoelen we hetzelfde. Natuur of God? Wie kan het wonder van de zin daar dingen verklaren? U. Gelooft niet in God die hemel en aarde gemaakt heeft? Dat uh, dat weet ik niet. Maar als je met je vraag bedoelt dat ik geen christen ben, dan moet ik het bevestigend beantwoorden. Maar hoe dan ook, de mens gaat te gronden, geestelijk en moreel, als hij geen taak heeft. De natuur is aan de ene kant grenzeloos overdadig, maar aan de andere kant bijzonder economisch. Wie niet werkt, die zal niet eten. Dat is een tekst uit de Bijbel. Dat kan wel zijn. Ach, eh... Uh... Diene, ik vind dat we nu nog genoeg gebabbeld hebben. Zou jij nu voor ons wat willen spelen? Um, natuurlijk, oom. Wat wilde u horen? Wat je gisteren speelde. Je weet wel wat ik zo mooi vond. Goed, oom. Wat vat me dit van hem tegen? Bravo, zus, lief, bravo, prachtig schitterend. Dat was natuurlijk van Strauss, hè? Wat kan die man de muziek maken? Zeg, speel voor mij ook eens zo'n moppie. Zou je misschien eerst de aanwezigen behoorlijk willen begroeten, Frits? Natuurlijk. Je kent uh, Baron Quint van Heelsum? <hahaha> ik zal die goeie oude Quinn niet kennen. Hoe gaat het ermee, vadertje? Frits, je hebt gedronken. Verdwijn onmiddellijk naar je kamer. Eh, wat doet u nou onaardig? Naar je kamer, ogenblikkelijk. Oh, oh, goed, goed, goed. Dan groet ik dit illustere gezelschap. De groetjes. De groetjes. <middels> Ik, uh, weet nauwelijks wat ik zeggen moet. Ik moet me verontschuldigen voor het schandalige gedrag van mijn zoon. Ach, Brunesse, maak er geen zaak van. Het is een student. Studenten, die willen nog wel eens... Uh... Ja, ik vind dat geen excuus. En ik zal me hier behoorlijk over onderhouden. Dat kan ik jullie verzekeren. Ach, uh, Dine, Ik geloof dat jij de enige bent die de boze stemming bij jouw oom zou kunnen verdrijven, hè? Zou jij nog iets voor ons willen spelen? Goed, oom? Eh, uh, graag, mijn kind. Graag. Het dag Agaard. Ah, dag Rabbe. En, heb je een geslaagde dag gehad? Redelijk, redelijk. Is er nog iets voor mij gekomen? Dat niet. Maar er is wel iemand voor je aan de deur geweest. Zijn naam was... Uh, uh, ha, wat jammer nou. De naam is mij onschoten. Maar hij kwam uit Vianen. Wat had hij voor een boodschap? Hij handelde in paarden. En hij had vernomen dat jij op zoek zou zijn naar een nieuw rijpaard. Nou, dan is het te laat. Want ik heb juist vanochtend een nieuw paard gekocht. Een mooi paard, mag ik wel zeggen. Maar hoe die lui aan dat soort nieuws komen, hè? Helemaal in Vianen weten ze dat ik hier in Houten op zoek ben naar een paard. Het was een plaatsnaam. Uh, wat was een plaatsnaam? De naam van die man. Ik dacht nog, en die naam hoef ik niet op te schrijven, die onthoud ik zo wel. ...was een imposante figuur. Groot en breed. Uh, van Garderen. Ja, Van Garderen, nu weet ik het weer. Van Garderen, zeg je? Dat is een hele bekende naam in de paardenwereld. Hij kwam uit Vianen? Ja, dat weet ik zeker. En die kwam speciaal hier, hier naartoe om mij... En, nou, dat is merkwaardig. Als ik daar in de buurt kom, dan zoek ik een eens op. Maar vertel me eens, hoe ging het met de familie Brunesse? Oh, heel goed, heel goed. Ik moest je van de heer Brunesse groeten. Dank je. Ja. Er is een man die u spreken wil, heer van Hilsum. Zo, en waarover? Dat wilde hij niet zeggen, maar u had wel tegen hem gezegd dat hij langs mocht komen, zei hij. Misschien is het die van Garderen. Uh, breng die man hier naartoe. Zeker, meneer. En dan ga ik maar eens even kijken hoe het er in de keuken voor staat. Zo, gaat u hier maar naar binnen. Dag, meneer. Goedemiddag. Wat verschaft mij de eer? U kent me niet meer. Ja, je gezicht komt me wel bekend voor, maar... Hè? Ik ben de veerman van Amijden. Ah, ja, natuurlijk. Die van het testament. Precies, meneer. Je zou toen toch naar die bakker in Vianen gaan? Hoe, hoe is dat afgelopen? Nou, heel vreemd, meneer. Heel vreemd. Ik heb alleen met de jonge bakker gesproken. Douwe was ziek. Maar de jongen zou vragen of zijn vader me even ontvangen kon... in verband met het testament. Nog niks aan de hand dus. Maar even verlater komt die snotneus terug... en me met bijkans de winkel uit. Hoe dat zo? mag een boom worden dat ik er iets van begrijp. Ik zou zijn vader zijn hele leven al achtervolgd hebben met dat testament. Ik was een schurk. Ik moest maken dat ik wegkwam... want anders zou hij de dienders op me afsturen. En, en zo ging het maar door. Merkwaardig... En toen? Toen ben ik maar weggegaan. Wat, wat moest ik anders? En, uh, uh, en nou ben ik hier. En je verwacht dat ik dat testament nou van je koop? Uh, dat, dat had u toch gezegd, uh, meneer? Heb je het testament bij je? Jazeker, hier. A alsjeblieft. Uh, en ik zou je de tweeringsdaders voor geven, hè? Uh, dat had meneer gezegd, ja. Goed. Ik zal ze je dadelijk geven. Maar uh, wat ik vragen wilde... Hoe ben je uh, hier eigenlijk gekomen? Ik ben komen lopen. Van Ameiden naar hier? En dan moet je dat stuk terug ook? Ja, vanzelfs. Nou, ik zou zeggen... Ga dan eerst maar eens naar beneden naar de keuken... en kijk eens of de meid wat te eten voor je heeft. Oh, wacht. Ik zal je eerst mijn schuld voldoen. Alsjeblieft. Twee riksdalen. Ja, ah, die Greet. Hoe is het in de keuken? Best meneer Frits. En wat krijgen we straks die te eten? Haar vertel het me ook maar niet, want het is altijd weer een verrassing voor me wat jij op tafel weet te toveren. Maar wat ik vragen wilde, is juffrouw vrouw ook thuis? Ik meen van wel ja. Mm hoe -hmm, is ze? Om deze tijd is ze meestal op haar kamer. Uw vader doet dan zijn middagdutje. Mooi zo. Greet, hoe jij eruit ziet. Ik heb nog nooit iemand gezien met zulke mooie rode wangen. Nou, uit uw mond is dat wel een heel bijzonder compliment. Hoe dat zo? Met al uw ervaring. Ho, ho, ho. Een ondeugende opmerking, Greet. Een ondeugende opmerking. Maar nogmaals, je bent geweldig. Slank waar je slank moet zijn en rond waar je rond moet zijn. Ik geloof dat meneer zijn aandacht beter aan iemand anders hier in huis kan besteden dan aan mij. Aan wie dan wel? Nou... Aan vrouw Dine, bijvoorbeeld? Je wordt met de dag vrij posten gegreet. Het past een keuken mij natuurlijk helemaal niet... ...om zich te bemoeien met de handel en wandel... ...van degenen die haar gesteld zijn. Maar ik zal je het voor deze keer vergeven. Sterker nog, ik neem je raad aan. Gegroet. Wat een ongewoon uur voor jou om... Oh, het is dan ook een ongewone dag. Weet je, ik heb voor een mooie jonge vrouw een geschenk gekocht. En nu zou ik graag jouw raad horen, of ik daarmee voor de dag kan komen. Wat is dat voor een geschenk? D dit is het. Wacht, uh, ik maak het even voor je open. Oh, maar dan beschadig je de verpakking. Oh, dat geeft niets. Zo, alsjeblieft. Dit is het. Een flacon... Heerlijk Frans reukwater. Zo. Maak maar open. En ruik of je het lekker vindt. En als jij het lekker vindt, dan vindt degene voor wie het bestemd is het zeker lekker. Oh, dat moet je niet zeggen. Ik weet het zeker. Mm. Heerlijke geur. Heerlijk fris. Niet opdringerig. Verrukkelijk in één woord. Dus hiermee kan ik voor de dag komen? Oh, zeker. Dat komt dan goed uit, want die flacon is voor jou bestemd, alsjeblieft. Voor mij? En je zei zo even... Ja, precies. Ik zei, voor een mooie jonge vrouw. En die ben jij. Wacht, ik zal even wat op je haar druppelen. Zo. En nu ga je met mij een rijtour maken. De chaise staat al buiten. Ach, maar hoe kan ik nu zo... Het is heerlijk weer en je ziet er beeldig uit. Kom nou. Ach, Frits, je overrompelt me helemaal. Het is een overrompelende dag en ik ben in een overrompelende bui. Dus wat wil je? Zeg Dine, ik zit in een probleempje. Ik heb je raad nodig of, of misschien nog eerder je hulp. Zo? Ja. Nou, vertel op. We hebben met een aantal studenten een sociëteit opgericht. We hebben daarvoor een lokaliteit gevonden, even buiten de weertpoort in Utrecht. Daar heb je een oude herberg, die leeg staat en... Nou, in ieder geval, daar gaan wij een sociëteit exploiteren. Wie is we? Een aantal vrienden van me. Medestudenten. Maar je begrijpt dat voor zoiets geld nodig is en... Nu had ik het misschien beter eerst met mijn vader kunnen bespreken, maar nou ja... Je weet hoe die is. Dat weet ik niet... Tenminste niet op het punt dat jij nu aanroert. Nou, daar is hij dan erg vervelend in. Vooral die vrienden van me maakt dat niets uit. Hun vaders betalen gewoon. Die zijn zelf ook student geweest en die weten hoe zoiets gaat. Maar hoe het ook zij, ik heb een beetje voorbarig en ook in een lichtelijk aangeschoten toestand geld geleend. En mijn handtekening gezet onder een wissel die een deze dagen komt te vervallen. En daar kan ik de grootste moeilijkheden mee krijgen. Het is allemaal erg onverstandig wat je me vertelt. Maar ik zie niet in hoe ik jou hiermee zou kunnen helpen. Nou, ik had zo gedacht. Vanavond, onder het eten, snij ik het onderwerp aan... en dan, dan geef jij me een beetje ruggensteun. Je krijgt van die oude heer altijd alles gedaan. Frits, hoe kun je nou toch zoiets vragen? Je brengt me in de grootste verlegenheid... Vader is een en al goedheid voor me en nu moet ik achter zijn rug maar zo'n beetje tegen hem gaan samenzweren. Nou, kom, kom, kom, samenzweren. En trouwens, ik krijg het geld natuurlijk toch. Alleen, als ik het zonder jou erbij vraag, dan krijg ik weer allerlei sermoenen en vermaningen te horen. Met jou erbij gaat het vast wat soepeler. Nou, ik weet het niet hoor. Jij bent toch mijn lieve kleine zusje. Ik zeg. Jij bent toch mijn lieve kleine zusje. Of niet soms. Waarom rij je nou niet door, Frits? Waarom kijk je me zo vreemd aan? Ik zie in jou eigenlijk al lang niet meer mijn kleine zusje dienen. Weet je hoe ik jou in werkelijkheid zie? Als een zeer mooie, aantrekkelijke, begerenswaardige vrouw. Ik vind dit nog de plaats, nog de tijd voor dit gesprek, Frits. Ja, waarom niet? Het is een heerlijke, warme namiddag. En we zijn hier als het ware één met de natuur. Bovendien staat jouw woordkeus mij allesbehalve aan. Ja, maar daarom is het nog niet minder waar. Frits, laat me los. Je bent zo. Zo onweerstaanbaar. Laat Diene. me los, Frits. Alsjeblieft niet doen. Laat me los. Laat me los. Doe laat me los. Wel trusten om. Ik ga nu naar bed. Nu al, Dine? Ja. Wat is er met je, mijn kind? Ik vond je de hele avond al zo stilletjes en teruggetrokken. Ik voel me wat moe. Wilt u me verontschuldigen? Natuurlijk, Dine. Natuurlijk. Wel, trust hoor. Wel, de oom. Tibisma. daar zit je nu. Kijk jezelf in de spiegel maar eens goed aan. Ik zou de knoop nu maar voorgoed doorhakken. Het spijt me voor u, oom Brunesse, maar met Frits zal ik nooit trouwen. Hij heeft geen respect en geen begrip voor hem. Naast het schone de mens is gegeven in het samen zijn tussen man en vrouw, ligt de afgrond van Satan. Daar houdt al het schone op. Vader, mijn besluit staat vast. Ik blijf niet verder leven in deze wereld van luxe en gemakzucht. Ik sla weer uw richting in. En de Heer zal ook mij een taak geven. jij hier maar even op me wachten. Ik zal niet te lang weg blijven, beloof ik je. Dag, juffrouw. Dag, juffrouw. Mijn naam is Diene Siebesma. Ik zou in die mogelijk de heer Van Garderen graag even spreken. Het spijt me, maar die is niet thuis. Oh, dat is jammer. Hebt u enige idee hoe laat hij thuis komt? Nee. Uh, u bent al eens eerder hier geweest, hè? Ja, ik heb een tijdje geleden een brief aan u afgegeven. Ja, dat herinner ik me. Wie is daar, gonda? Een juffrouw die meneer Van Garderen wil spreken. Gunt? Bent u de juffrouw die zo even op dat paard langskwam? Ja. Helemaal alleen? Ja, ik rij vrij veel paard. Nou, een juffrouw alleen op een paard. Dat is er nu terecht een belevenis, hoor. Maar kom binnen. Juffrouw komt voor meneer Van Garderen, moeder, en die is er toch niet? Ach, die komt toch elk ogenblik thuis. Komt u maar binnen. Weet, weet u wat u doet, juffrouw? Wacht u zo lang op op zijn kamer? En uh, zet jij intussen de soep op, Gonda? Zal ik u voorgaan, juffrouw? Graag. Het is misschien wel een beetje een vreemde situatie, maar ik was in de buurt en wilde meneer Van Gaarderen graag even spreken. Ach, ik zeg altijd maar, alles is net zo gek als je zelf vindt dat het is. Is het niet waar? Zo, gaat u hier maar naar binnen en maakt het u makkelijk. Hij zal zo wel komen. Dank u. Meneer Van Guijderen. Nee, maar. Je volsziem maar. Wat een verrassing. Wie ik ook verwachtte. U niet. Nu ik hier zo ben, begrijp ik het zelf ook niet helemaal. De kwestie is deze. Maar, maar gaat hij toch zitten? En u dan? Oh, ik vind wel een plekje. Ja, ziet u. De kwestie is deze... In de eerste plaats ben ik een beetje op speurtocht. Ik woon, zoals u weet, bij de heer Brunesse in de beeld. Ja, dat weet ik. En nu is zijn zoon Frits al enige tijd niet komen opdagen. Er is tussen vader en zoon enige oneenigheid geweest, heb ik begrepen. En nu blijft Frits zomaar weg. Ja, zijn vader maakt zich daar duidelijk zorgen over, maar... ...die is weer te trots om de eerste stap te ondernemen. En toen dacht ik... ...kom, laat ik maar eens op speurtocht gaan. Maar... Op de kamer die Frits hier in Utrecht heeft... ...trof ik hem niet aan en niemand kan me zeggen waar ik hem vinden kon. En aangezien het hier vlak in de buurt is, dacht ik... ...kom... Nou, daar hebt u goed aan gedaan. A alleen, ik kan u op dit moment ook niet helpen. Mijn contact met Frits Brunes is altijd maar erg oppervlakkig geweest. Maar aan de andere kant ontmoet ik ook nog wel eens relaties van relaties van hem. Ik, ik zal in elk geval een boodschap voor hem achterlaten... En als ik hem spreek, en de zaak is dan nog niet in het reinen, dan zal ik u laten weten waar hij te bereiken is. Zullen we dat afspreken? Heel graag. Ja. Ik, ik kan u helaas niets aanbieden. Ik, ik leid hier een soort kluisenaars bestaan. Maar ik kan beneden wel even vragen. Oh, of nee, ze... doet u toch geen moeite? Doet u alstublieft geen moeite? Ik, ik ik zou u eigenlijk graag eens willen spreken, als u dat uit zou komen, meneer Van Gaarderen. Oh, dat komt mij elk moment uit, wanneer u dat maar wilt, je van Sibesma. Ik heet Dine. En ik, Herman. Zullen we ons maar bij de voornaam noemen? Echt graag. En wat de tijd betreft. Ik heb nu bijvoorbeeld alle tijd. Oh, en er is ook niemand die op mij wacht, want mijn oom is naar een vriend in houten. Nou, dan zou ik zeggen, Dine. Steek van wal heb je, geloof ik, al eens verteld dat mijn ouders gestorven zijn en dat de heer Brunesse die een goede vriend van mijn vader was mij in zijn huis heeft opgenomen ja, dat weet ik Nu oh, kan ik niet anders zeggen dan dat hij me als een dochter heeft ontvangen en bejegend hij oh, is werkelijk een, een beschermer voor me in de ware zin van het woord maar de overgang van de pastorie naar dat vorstelijke buiten de Ipenburg, is voor mij wel een grote schok geweest en het leven van beelden en comfort kwam er eigenlijk allemaal erg onderwezen. Maar het zou niet eerlijk zijn als ik liet voorkomen dat alleen het niets om handen hebben en het verbod van mijn oom om iets te doen de reden zouden zijn waarom ik uit Ippenburg weg wil. Er is nog een andere, meer dringende reden bijgekomen. Mijn oom heeft kort geleden toegegeven dat hij graag zou zien dat Frits en ik een paar zouden vormen. En het is mij, na een incident met Frits, gebleken dat dat onmogelijk is. Frits durft of wil niet meer thuiskomen om mij. Nu kan ik daar niet meer blijven, Herman. Oom is goed voor me, maar het vertrouwelijke dat tussen ons bestond is verdwenen. Je moet me helpen, Hermen. Ik heb niemand. Ik... Ik... Ik weet niet, Tine. Laat me denken. Met wie zou ik daarover kunnen praten? Oh, ik weet het. Streef. Streef het Vreeswijk. Juffrouw maar ik weet een oplossing. Zou je niet dienen, zeg. Ach, ja, natuurlijk. Door mijn enthousiasme vergat ik dat even. Ik weet dat ze volgende maand in Vreeswijk... een onderwijzerest en de bewaarschool nodig hebben. Wat wonderlijk. Ik, ik ken Streef heel goed. Hij is bakker in Vreeswijk. Een fijne vent. Hij heeft met enkele geloofsgenoten een christelijke bewaarschool gesticht. Een klein protest tegen de geest tijds. En de onderwijzerest daarvan gaat volgende maand naar Utrecht... Zal ik morgen met Bakker Streef gaan praten? Wat moet ik hierop zeggen? Ik heb in Zwolle jaren geleden ook een bewaarschool geleid. Het zal geweldig zijn. Ik ga morgen naar Vreeswijk. En dan praten we daarna verder. Goed? Zal ik overmorgen dan terugkomen? Uitstekend. Dan weet ik meer. Dan, dan ga ik nu maar weg. Want het wordt al duister. Ja, ik moet nodig weg. Ja? Vader. Goedenavond samen. Dit is uh, Dine Sibesma, vader. Het, het, het is me zeer aangenaam u te ontmoeten, jonge dame. Dank u, heer Van Geijderen. Uh, Dine stond op het punt om weg te gaan. Dat is dan jammer, maar uh, ik zal haar niet tegenhouden. Dine, wees gerust. We zullen de moeilijkheden wel te boven komen. Ja, moeilijkheden? Wie praat er nou op jullie leeftijd over moeilijkheden? <laughs> weet u wat bijvoorbeeld de moeilijkheid is, heer Van Gaarderen? Nou? De paard in een drukke straat. <laughs> is die uh, bruine klepper daar beneden, uh, is die van u? Ja, en ik weet er niet goed op te komen hier in de stad. Ja, mooi zo. Kom dan maar mee. Nou zou ik u wel eens even helpen. Nou, dat wil ik wel eens zien. Alsjeblieft, dame... Zet uw voet maar in de steigebeugel, zo ja. Dan ga ik nu maar. Meneer Van Guijden, erg bedankt. En Herman, tot spoedig ziens. Ja, tot spoedig ziens. Dag, Dine. Jongen. Hier sta ik van te kijken, Hermen. Die, die vrouw is de moeite waard, jongen. Die vrouw is de moeite waard. Maar ik wil niet dat je mij gaat dienen. Ik verbied het je. Het doet me pijn om het tegen u te moeten zeggen, oma. Maar het kan niet anders. Begrijpt u dat toch alstublieft? Je vader zou zich over je schamen als hij wist hoe je mij weer staat. Ik denk dat hij zich eerder over mij zou schamen... als hij zou weten hoe ik mijn tijd hier in ledigheid heb doorgebracht. Maar waar ga je naartoe? Ik word onderwijzeres. Aan een bewaarschool in Vreeswijk. Ik krijg daar een mooie kamer. De meubels van mijn ouders laat ik overkomen. En ik verdien genoeg om van te leven. Genoeg om niet te sterven, bedoel je? Het is mijn keus, oom. Ik wil het niet dienen. Versta je dat? Ik wil het niet. U maakt het me niet gemakkelijk, oom. Ik vind het verschrikkelijk om u zo'n pijn te moeten doen. Maar morgen vertrek ik... Als je gaat, dan is de breuk tussen ons definitief en radicaal. Jij met je fratsen. De heer heeft je dit mooie leven hier gegeven. Uit zijn hand kreeg je het. En nu loop je eruit. Oh, toch. Ja, ga maar. Ga maar naar bed en morgen maar weg. Laat mij maar alleen. Dine Kom nog even terug. Vergeet het laatste wat ik gezegd heb, Dine. Ik ben een oud man. Ik kan je gewoon niet missen. Maar het moet. Morgen zullen we waardig afscheid nemen, Dine. En dit huis blijft altijd voor je open, mijn kind. Altijd. Vergeet dat nooit. Dank u wel. Ga nu maar slapen. Wel te rusten. O. Wel te rusten, mijn kind.